Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël noemt een video die Hamas heeft gepubliceerd propaganda. In de video zijn drie Israëlische vrouwen te zien die zijn gegrijzeld door Hamas. Correspondent Nasra Habiballah over de reactie van premier Netanyahu. En zegt dat de enige reden dat Hamas deze video verspreid heeft, is om verdeeldheid te zaaien binnen de Israëlische samenleving. En tijdens een toespraak eerder vanavond zei hij dat hij absoluut dus niet wil overgaan op een staakt het vuren, omdat dat volgens hem is alsof Israël zich zou overgeven aan Hamas. Intussen heeft demissionair premier Rutte vandaag gepraat met familieleden van Nederlanders in de Gazastrook. Zij zitten daar vast, terwijl de bombardementen steeds doorgaan. Buitenlandse Zaken heeft contact met 27 Nederlanders. Tientallen bouwvakkers hebben vanmiddag gedemonstreerd bij datacenter van Microsoft in het Noord-Hollandse Middenmeer. Ze zijn boos omdat ze nog geen salaris hebben gekregen voor de bouw van het datacentrum. Het gaat om voornamelijk Roemeense arbeidsmigranten. Ze zouden bij elkaar nog 1,3 miljoen moeten krijgen. Je fiets verkeert Parkeren in Maastricht wordt een stuk duurder. Vanaf volgend jaar moet je 50 euro betalen als je hem terug wilt uit het depot. Dat is het dubbele van het bedrag nu. De gemeente wil zo duidelijk maken dat je je fiets niet zomaar ergens neer kunt zetten. En in Japan is er een probleem. Ze hebben te weinig gidsen om toeristen rond te leiden. Dat, daar weet Frank, die gids is voor Nederlandse toeristen in Japan, alles van. Ja, in het uh, hoogseizoen was het wel uh, zwaarder. We waren uh, zeker elke dag meer door verzoeken binnen... De klanten niet afwijzen? Ja, heel veel. Het, het tekort komt vooral doordat gidsen in coronatijd voor een ander beroep hebben gekozen. En nu de grenzen weer open zijn, niet teruggaan naar hun oude beroep. Wel balen, vindt deze toerist. Ik denk dat het ook wel leuk is als je een, een plaatselijk iemand uh, dat hier ook op andere plaatsen uh, rondleidt. En uh, ja, het is voor ons ook natuurlijk helemaal nieuw. Het is een hele andere cultuur, uh, andere omgeving. Dus Het is makkelijk om ook in het begin wegwijs uh, gemaakt te worden. Het weer. Vanuit het zuiden regen vanavond en vannacht. Morgen begint de dag droog met af en toe zon, maar uiteindelijk ook weer regen. Het wordt dan 13 of 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan nog maar een paar files, maar je hebt nog wel veel vertraging... op de A27 van Utrecht naar Almere na een ongeluk bij 1 nes Vanaf Beeldhoven is het oponthoud bijna een half uur. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht... En op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer heb je 20 minuten op onthoud voor de Ring Alkmaar. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zanvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Dit is Play It Loud Underground met Ben van Rode en Marcel van Kuik.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 Met de Exorcist. Je herkende waarschijnlijk het intro al van de Exorcist. En nu hoor je de intro van uh, Halloween. Want het is Halloween. Welkom bij Play It Out Loud Underground. Mijn naam is Ben Verrode En links van mij, rechts van jullie, jou, is Marcel van Kuik. Goedenavond. We gaan er een uh, hele leuke uitzending van maken. Zeker weten. Halloween, ja... Morgen eigenlijk, waar maken we ja. vast een feestje, een feestje van. Met mooie decoratie. Mocht je kijken, dan uh, kan je het zien. Mocht je niet kijken, dan kan je de decoraties niet horen. <laughs> Dat vloeg nee. helemaal nergens. Nee. <laughs> um, we gaan naar nummer twee gelijk. Um, een band uit Noorwegen. De, de drummer van Marduk. drumde er in het begin bij, nu niet meer. En deze cd is een uh, beetje gecompenseerd. Ook in, hier in Heemstede zelfs. Oeh. Ja, we gaan luisteren naar Nordjevel, The Funeral smell. Shadow hoorde je van het album Impressions in Blood. 40 jaar bestaat die band alweer. Over 40 jaar gesproken. Dit is de derde aflevering alweer. Het niks met 40 jaar te maken. Maar maak er maar wat van. Nummer 3 was dit. Derde aflevering. Nou, we gaan lekker. Dat gaat ook heel snel. Eerst begin je aan een radioprogramma. En dan denk je. Uh, en nu is het alweer de derde aflevering. En over vier jaar is het alweer de zoveelste aflevering. Ja, want we gaan gewoon door. Iedere maand weer. Blijf luisteren. En over blijven luisteren gesproken. Het is uh, Witching Hour van Venom. Je hoorde wat een met puzzels of Flash van het, uh, van het album Lasus Luciferie'. Ja, ik ben ook een amateur. <laughs> de naam van de band is afkomstig van, van uh, een opname van de Amerikaanse black metal band Von. En de uh, 98 is de band opgericht. En uh, Erik Danielson die is de, de frontman. En die doet het heel goed. Want wat een is headliner hier, headliner daar. En, uh, en dan gaan we nu over op iets heel anders. Niet iets heel anders, maar toch iets heel anders. Um, het gaat over de naam de band Gwar. Gwar hoort gewoon in de Halloween uitzending. Ik was afgelopen, keer op een, afgelopen zondag op een platenbeurs. Dan zag ik de originele album van Gwar. Tweede album. Ik dacht van nou... Wat zal die kosten? Ik denk, nou, als die boven de 80 is, dan, dan doe ik het niet. Dat vind ik het toch wel een beetje prijzig. Dus ik ging aan de meneer vragen. Wat kost het vinyl? 175 euro. Ik zo, nou, succes met de verkoop. Ik hou het lekker om mijn originele cd'tje. En dan gaan jullie nu een nummer van horen. Het nummer Maggots. Ontskapt met Possession. En iedereen weet natuurlijk... Uh, wat onskapt betekent. Nee? Nou, vertel. Ontskapt gecreëerd door het kwaadaardige. Zoals moet je zien. De band komt uit Zweden... en is opgericht in Stockholm. En de teksten gaan voornamelijk over... duivelse aanbinding en doosverering. Um. Volgende band... Witchery. Um, Erik Haksted, oftewel Legion, was gestopt met Marduk of gestopt er uitgezet. Uh, twee verhalen, meerdere verhalen, maar wat nou het echt. Uh, hij is gewoon uitgezet. Uh, daarna had hij Ben Divian opgericht. Uh, die hebben twee albums uitgebracht en daarna. Het laatste wat we van hem vernomen hebben is uh, dat hij bij Ritchery, Ritchery, Bll, Ritchery uh, de zang, uh, de vocale tot zich nam. Bij dit nummer wat ik ga draaien, of Marcel gaat hem eigenlijk draaien, want ik lul het alleen maar uit elkaar. Aan elkaar, niet uit elkaar. Wauw. En uh, later heb hij een paar stomme dingetjes gedaan en hij zit op het moment zit hij... Uh, Achter de tralies tot uh, 2025, misschien dat hij er eerder luistert, kom, vrij komt, maar uh, nu uh, kunnen we hem alleen maar even op de radio beluisteren. Hier is Witchery met Witch Creek. Ieder met Ghoul. Marcel, heeft heel veel Metal Nieuws. En dan gaan we even lekker naar luisteren wat hij allemaal te vertellen heeft. Yes, komt hij zo. Dit is het Play of Louds Metal News. Het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de Metal wereld. Twee grote Scandinavische festivals hebben de eerste naam onthuld voor 2024. Bij zowel Sweden Rock Festival als Tons of Rock staan Judas Priest en Parkway Drive op het affiche. Sweden Rock heeft verder nu ook Aventasia, Alice Cooper... Electric Callboy en Bruce Dickinson bevestigd. Daar, daar komen nog heel veel bands bij. Het festival vindt plaats van 5 tot 8 juni in Silversborg. Meer info vind je op www.swedenrock.com. Drie weken later, namelijk van 26 tot en met 29 juni... vindt in Oslo weer Tons of Rock plaats. Naast de algenoemde Judas Priest en Parkway Drive... zullen daar ook Satyricon, Abbath eh, met een Immortal set... Opeth, Black Debbeth. Motor Psycho, Oslo S, Better Lovers, Igor, Orange Goblin, Rotting Christ, Thunder Mother, Die Art is Mother en Murder and While She Sleeps optreden. Ook deze line-up is vanzelfsprekend nog lang niet compleet. Alle informatie over het Noorse Festival vind je op www.tonsofrock.no Drummer Mike Portnoy is terug op het Oude Nest, Dream Theater. Hij verliet de band in 2010 na het album Black Clouds and Silver Linings. Maar de eh, kijken, Toen hij zelf een pauze wilde nemen, maar de andere bandleden dat niet zagen zitten. Daarna heeft hij ontelbare projecten gehad, maar de laatste tijd heeft hij bijgelegd met onder meer gitarist John Petrucci en zanger James LeBrie. Wat heeft geleid tot zijn terugkeer bij Dream Theater. De bandleden bedanken Mike Mangini, die sinds 2011 de plek van Portnoy overgenomen had. Men en Gini begrijpt de beslissing om de oude drummer terug te nemen... en wenst de mannen het beste. Met Mike Portnoy terug op de drumkruk gaat Dream Theater de studio in... om het 16e album op te nemen. Het is dus weer het seizoen van de festivalbevestigingen. Summer Breeze doet daar ook aan mee. Want het festival kwam op 26 oktober met maar liefst 27 nieuwe namen. En dit zijn Vloggin' Molly, Ginger, Sodom, Corpiglani, Dark Tranquility... Spiritbox, The Amity Affiction. Uh, affliction, sorry, Orden, Ogun, Whitechapel, Madball, Cult of Fire, Caledion, Unearthed, Evil Invaders, Bokassa, The Butcher Sisters, Our Promise, Siamese, Heretoire, Jesus Peace, Svalbard, Nick Roddit, Tensite, Guild Trip, Fixation, Moonshot en Voodoo Kiss. Eerder waren onder andere uh, Ammon, Amarth and Air Architects, Beamoth, Foyersfans. Lord of the Lost, Subway to Sally... en Motionless in White Al bevestigd. Summer Breeze vindt volgend jaar plaats... van 14 tot en met 17 augustus... in het Zuid-Duitse Dinkensbule. Kaarten kosten tijdelijk 200 euro in de voorverkoop... en zijn verkrijgbaar via www.summerbreeze.de. En dat was hem weer eventjes voor nu... want de tijd gaat dringen... en Ben gaat weer een laatste nummer aankondigen... van dit eerste uur. Ben. Ja, ja daar ga ik weer. Uh, ja... Hoe ga ik hem uitspreken? Ik ga hem uitspreken zoals ik denk dat het goed is. Tsatsongua. Met het nummer: Worm of Sin.